Wat een verschrikkelijke oude meuk toch aan het begin van deze zondagmorgen van ZVL. Bill Haley en zijn het zijn natuurlijk rock around the clock. Welkom bij de show. gaat duren tot 12 uur met lekkere muziek en een paar leuke onderwerpen. Dus luister vooral mee. ZVL tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. ZVL. Welke onderwerpen in de show zitten? Dat hoor je zo meteen. Nou, onder andere de Liverpool Express met You Are My Love. Kom je er net bij bij ZVL? Goedemorgen, welkom. getting lonely. I was thinking only yesterday about the friends I thought I had, but no one ever came to call on, no one around to close the door on, We never thought the thing would get that way, you are my love, you are the one down on my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 Not the color, not the size Guess it's the promise in those eyes That makes it pretty Ooh, like she was Mooie antieken van de Sandy Coast. Natuurlijk hier in de show. Um, the Eyes of Jenny. En de Liverpool Express of met You Are My Love. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging met zijn blauwe microfoon de straat op. En wat hij ophaalde, dat hoor je straks. Uh, maar dichterbij nog een positieve beoordeling. Snelle toets answer. Prostaatnetwerk. Wat is dat nu weer? Nou ja, het gaat over prostaataandoeningen. En er zijn nieuwe mooie tests... Je hoort er alles over. Over een paar minuten hier bij Z Muziek: dan dan mijn de voor vier met Kijk, of Je te dérangeur, Mon amour. Te souviens-tu de nous, Du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, J'ai pas pourquoi. Je rejoue la scène, Et c'est toujours la même fin qui recommence. Wat ma het on en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes Wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Wat maakt het uit? ta ta Als mensen zeggen dat er tegenwoordig geen prachtige muziek wordt gemaakt... dan uh, wil ik toch maar weer wijzen naar deze van Sliman. Mon Amour, prachtig, staat nu in de charts. Overal in uh, de Benelux natuurlijk, prachtig. Verder Big Bill, jawel. Ene met Kees en ene met Hesp. Je zou natuurlijk ook een broodje gezond kunnen doen... en dan doe je ze er allebei op. Maar goed, dat dus even terzijde. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Er is een positieve beoordeling voor een snelle toets. Anzor Prostaatnetwerk. Wat dat betekent en wat het Anzor Prostaatnetwerk is... dat ga ik vragen aan Chris Bangma. Hij is uroloog en gespecialiseerd in prostaatkanker. Daar gaan we het dus over hebben. Chris, welkom. Ja, dankjewel. Prostaatnetwerk, Anzor Prostaatnetwerk. Wat, wat is dat precies? Ja, Het gaat over prostaat. Dat weten we wel wat dat is, toch? Ja, van de prostaat weten de meeste mannen wel waar die zit. Eh, mm -hmm. Zo langs maar En het prostaatnetwerk is erop gericht... Dat uh, ziekenhuizen met elkaar samenwerken om de beste en ook de snelst mogelijke zorg te geven vooral als er wat aan de hand is met die postaat. Maar uh, samenwerking vindt toch al meer vlakke praat. Wat is het bijzondere hieraan dan? Nou, het bijzondere is uh, ten eerste de ervaring die we daarmee hebben... Uh, maar het uh, meest bijzondere is dat het niet alleen maar gaat om samenwerking zeg maar, van uh, je, uh, jij doet dit, jij uh, ik doe dat. Maar dat al die ziekenhuizen ook hebben besloten om bepaalde uh, dingen van zorg te concentreren uh, in één ziekenhuis. Dan moet je eigenlijk weer dit bij voorstellen. Het liefst geven we natuurlijk alle zorg en elk ziekenhuis zo dicht mogelijk bij iedere patiënt. Maar soms is het nodig omdat bepaalde uh, behandelingen of ingrepen zo gespecialiseerd zijn... en minder voorkomen dat je ze bij elkaar zet mm -hmm. in één ziekenhuis. En dat zijn die ziekenhuizen met elkaar overeengekomen. Ja, ja. We proberen met deze aanvraag ervoor te zorgen dat juist al die hobbels... als je van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis moet om die te overkomen. Ja. En heb je dan de aanvraag bij de zorgverzekering om dit ook weer te vergoeden? Uh, ja, dat klopt. Maar die zorgverzekering die is niet, niet gek natuurlijk. Die zegt van uh, vergoeden op het moment dat het voor elkaar is. En dat is eenmalig. En daarna moet je het gewoon doen met hetzelfde geld als nu voor de zorg of met minder. Ja, ja. Dus je moet het zowel beter maken, sneller maken... maar het moet ook uh, uiteindelijk ook efficiënter... Om in Nederland de goede zorg te kunnen behouden. En zijn dan al die ziekenhuizen daarbij betrokken, maar ik denk niet alle ziekenhuizen, want het is in bepaalde ziekenhuizen, zei je al, dat uh, dit gedaan wordt. Het is een soort piramide. In principe sluiten we allemaal aan. Het bijzondere van dit plan is dat ook alle huisartsen in de regio mee gaan doen. Okay. Dus dat betekent dat je eigenlijk nog sneller van je huisarts naar het ziekenhuis kunt komen als het moet. Yeah. Maar het betekent ook dat ook op het niveau van de huisarts, de huisarts vaker zal kunnen zeggen met de middelen die wij gaan geven. Nou u hoeft helemaal niet naar het ziekenhuis toe. U kunt rustig bij mij blijven. Want er is maar een hele kleine kans dat u prostaatkanker heeft. Dus met andere woorden. We ontlasten de zorg daarmee met, ja. met dit plan. Ja. Dus de verzekeraar is ook blij met jullie, denk ik? Uh, ja, dat zijn ze zeker. Maar goed, uh, we gaan het uh, laten zien natuurlijk. Ja. Uh, alle dingen die we in de zak hebben, uh, dat we die goed kunnen uitrollen de komende drie jaar. Drie jaar zelfs. Dus, maar dat ja. betekent voor patiënten dat ze of uh, eerder aan de beurt zijn... of niet nodig is dat ze aan de beurt komen. Ja, dat is correct. Ja. De doorstroom moet uh, verbeterd worden, um, maar uh, ze moeten in ieder geval verzekerd zijn nu en in de toekomst van goede zorg. Ja, en op de website staat ook van alles, van de ziekenhuizen of hebben we een aparte plek waar mensen wat meer informatie kunnen vinden daarover? De onze website is daar, eh, maar ook in eh, ja, laten we zeggen de publieke media eh, zul je dit soort informatie eh, in toenemende mate gaan vinden. We zetten nu natuurlijk nu alles op en dat betekent dat het eh, wanneer we mogen en kunnen beginnen, eh, dat vooral ook bij de huisarts die informatie voorradig zal zijn. Ja, en als je bij de huisarts komt, dan kun je daar in ieder geval even navragen hoe het zit en wat er moet gebeuren. Want de huisarts controleert natuurlijk ook de prostaat al, hè? Ja, dat is correct. Ja. En wanneer er weinig aan de hand is, dan zal hij dat ook periodiek kunnen blijven doen. Ja. En de huisarts die zal weten, die weet van het andere netwerk, dus die weet ook waar hij naartoe nou moet als er iets ergens aan de hand is. Ja, en die is tenslotte de eerste lijn dus wat dat betreft moet je het eerst bij de huisarts terechtkomen. Correct. Dat ja. is duidelijk, ja. Uh, het is een hele ontwikkeling die nog niet zijn einde heeft bereikt en die gewoon doorgaat. Maar jullie zijn er in ieder geval druk mee bezig om voor de patiënten alles te regelen wat nodig is. Of soms niet nodig is, laat ik het zo maar zeggen. Helemaal correct ja. en daarbij, dat hopen we dan ook verder over Nederland uit te kunnen spreiden. Ansar Prostaatnetwerk, daar moet je even zoeken als je wat meer wil weten over. Maar de huisarts weet er ook alles van, dat is duidelijk ja. geworden. Professor Dr. Chris Bangma. Uroloog en gespecialiseerd in de prostaatkanker. Nou, dat werd wel duidelijk. Dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes met wat jullie allemaal aan het onderzoeken zijn.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 Dat vet geluid. Hè. Ongelooflijk. Dit is van Hank the Knife en The Dead. The Guitar King. Nou, dat was het wel degelijk. Hè? Hier in de show, de zondagmorgen van ZVL. Verder hoorde je Frank Sinatra. Good old Frank met Give me five minutes for More. More, zo was het. Five minutes more. Weet je dat dat gemaakt is in 1946, mijn hemel, een jaar na de Tweede Wereldoorlog, maakte hij dat in Amerika. Een enorme hit en je hoort het ding regelmatig terug in reclamespost. Kun je nagaan. Straks over een uh, ogenblik, uh, nou ja, ogenblik over een minuut of tien, is het uh, weer tijd voor uh, de reportage van Jeroen van Gent. En hij vroeg de mensen op straat, wat betekent voor u gezelligheid? Goeie vraag. En de antwoorden hoor je straks over een minuut of tien dus. Maar eerst nog even de Human League en Don't You Want Me. Kom je net bij de show, kom je net bij ZVL. Goedemorgen op deze laatste zondag weer van mij. It's A-L Hey life, look at me I can see the room. Ouderwetse Temblemot muziek hier bij ZVL. Gezellig toch? Op deze zesdagmorgen. Um, terwijl we hier aan de koffie zijn met gevulde koeken, dus dat is wel weer gezellig. En we uitzicht hebben op de brunch. Ja, mooi woord, hè? brunch. Ja, geweldig. De happening hoorde je hier zo bij ZVL. En voor de Human League en Don't You Want Me. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent, want hij ging natuurlijk deze week de straat weer op voor u en voor ons. En uh, ja, hij heeft het volgende te melden bij het bijschrift dat we hier dan hebben bij zijn reportage. Ja, de zondagmorgen van ZVL, een gezellig programma, maar wat is dat nou, gezelligheid? De regen op een golfplaten dak, een open haard of vijftig man in een café. Wat betekent gezelligheid voor u? Nou ja, hij ging de straat op zoals altijd, vroeg u en hier zijn getrouw uw antwoorden. Wat betekent gezelligheid voor u? Uh, kletsen heel de avond en uh, wijn drinken. Is... Wijn drinken? Ja, natuurlijk, zeker. Heel veel wijn of valt het mee? En dat ligt, aan de, ligt, er, ligt er aan. Wat betekent gezelligheid voor u? Ja, gezelligheid. Oei. Ja. Gezelligheid. Dat, dat is moeilijk uit te leggen, vind ik. Uh, best. Toch? Gezellig. Het ligt voor de hand, maar toch. Oei. Ja? Uh, gezelligheid voor mij betekent uh, gewoon met de familie zijn. Verjaardagen nou, en zo worden gewoon dan in gezelligheid gevierd bij jou, thuis. Gezellig. Gewoon er zijn. Maakt niet uit in welke context, maar gewoon met je dierbaren zijn. Ja, dat is Juist. voor mij gezelligheid. Gezelligheid. Oké, okay, ja, dat is echt zo'n Hollands begrip natuurlijk. Ja. Hè? Gezelligheid. Uh, me meestal famili familie en vrienden. En het uh, leuk hebben met elkaar. Ja. Een beetje ja. samen zijn met z'n allen. Ik vind dat een lastige vraag, Toch zeg. Toch Ja, want gezelligheid betekent voor mij met vrienden samen, gezellig, eten uit eten. Iedereen heeft een ander beeld van gezelligheid, althans uh, veel mensen, laat ik het zo zeggen. Er zijn parallellen, maar goed, inderdaad. Ja. ja, dat gebeurt wel om de week, denk ik hoor, dat ik gewoon met vrienden ben en gezellig samen zijn en drankjes, hapjes en zo, dus dat gebeurt wel vaker. Of op stap, hè, ook op stap doen we ook. Dus... Ah uit huis. Ja. Juist. ja. Waar gaat u dan heen? Nog even vragen. Dansen of zo? Of ja. Ja, sowieso dansen. Lange. Dansen, dansen, dansen en een Ja. Uh, ja, zeker, zeker. Maar gezelligheid dus is mm, met familie iets leuks doen. Dat ja, je, wel kunt, je kunt voorwaarden scheppen, maar de gezelligheid. Waar, waar, waar zit die? Ja. Dat is ja, waar zit die? Een beetje met mensen die een beetje gelijkgestemd zijn, of met je kinderen. Ja, tuurlijk. Dat is in mijn visie uh, gezelligheid. Ja. En dingen delen met elkaar. Wanneer ik die, die dingen wil gaan vragen. Dus dan wordt het gezellig als je kan praten met elkaar, zo die kant op. Zeg maar, zeker, delen. zeker. Ja, zeker. En lukt dat? Doet u dat? Ja, het lukt mij wel, ja. Inderdaad. Feestdagen worden er voor. Ja, zeker. Dat lukt wel hoor. Ik heb een, uh, wat dat betreft een, uh, een familie die daar uh, hetzelfde in denkt. Dus, uh, is gezellig. Hij, nou, met elkaar uh, eten. En mijn man is voor vroeger kok geweest. En die kan heel lekker koken. En wij vinden dat ook heel gezellig hartstikke dan de vrienden, familie. Ik denk gewoon lekker met dit lekkere weer gewoon lekker buiten zijn Buitjes. met je kinderen. Op het bankje zitten naast de buurvrouw, een praatje houden, terwijl zij lekker aan het spelen zijn met elkaar. Dat vind ik uh, gezellig. Gemoedelijke sfeer. Gemoedelijke sfeer, niet te moeilijk, lekker thuis, prima. Ik heb altijd metenstanders medestanders om iets gezelligs te doen. Precies, dus dat ja. sluit goed op elkaar aan, zeg maar. Ja, ja zeker. Dat komt goed, goed van de grond. U hoeft dat niet aan te zwengelen, veel alcohol in te gooien. Of... Nee, nee. nee het, kan, ja, het kan zelfs met een beetje alcohol. Een heel klein beetje alcohol. Ja, 0,1% in bier, zo was het dan ook weer. Ja? Ja, dus een heel klein beetje alcohol. Dat is heel weinig. Nou, dan gaat het heel goed. <laughs> nou, hoe? Nou, morgen komt mijn zus en mijn zwager en die vinden het altijd heel erg. En gezellig om bij ons te komen eten. Dat is dus de oh, gezelligheid. Zo. Dat ja. is lekker. Ja. Dus u maakt iets lekkers ja. en ze weten dat u iets lekkers maakt al van tevoren. Wat, ja, uh, nou, nee, wat, ik, wat niet. ik ga maken, dat nee, weten, dat ze, weten wel ze niet. niet. <laughs> dat weten ze niet, maar er is nee. al een bepaald verwachtingspatroon. dat. Omdat ja, er ja, ja, is. ja, ze gaan ervan uit dat ze lekker gaan eten Juist. morgen, denk ik. <laughs> een mooie gedekte tafel. <laughs> Ja. Kunt u nog een voorbeeld geven van een recept wat u pas nog gemaakt heeft, of een gerecht? Nou, morgen maken we, dat heet dan uh, Corrie in Den Hoed, ik weet niet of je er wel eens van gehoord heeft. Uh, ja, vaag. Ja, ja het, is, het is eigenlijk een soort uh, hartige taart met kip en, en kersen. En, ja, gewoon lekkere, lekkere dingen ja? doorheen. Uh, ja. Heel lang geleden van gehoord. En okay. dan met een salade erbij. Met een salade erbij, nou, dan, dan kun je heel... vooraf eten we een, uh, ja, want in die kori zit al uh, kipfilet en ja, toch niet al te veel vlees, eten we een carpaccio van uh, couchette. Dus ik uh, gesneden. Hier. Hier. Ja. En dan met een dressing Met een dressing, een dressing een kaas en pijnboompitjes. En dat is ook heel erg lekker. Ja. En u doet het, het toch wel samen? Nee, ja, maar. ik doe het domme werk <laughs> het, het, de werk. Het ja. snijdt. Nou, dan is het inderdaad heel gezellig. Meteen in de keuken al. Ja, ook, ook zeker. Nee. Ja, juist. Juist. Altijd leuk bij ons. Ja. Is er nog iets gebeurd in die richting? De laatste tijd toevallig. Dat u kunt aanhalen. Dat, u zegt van, ja, dat was wel heel gezellig. Een <laughs> beetje privé misschien maar toch? Nee, geeft niet. Ja, ja, dat was. dacht ik al. Ja. Mijn, mijn ouders wonen aan, de, aan het waaltje En uh, waar voor, als we daar allemaal zijn, al mijn zussen, en, uh, dan is het altijd echt uh, altijd heel gezellig. Oh ja, aan het ja. water. Ja. ja, aan het water. En uh, het was, is het lekker weer. En dan uh, doen we een hapje en een drankje. En dan kunnen we het bootje varen en ja. lekker bijkletsen. Want het is voor iedereen een drukke tijd. Dus je spreekt elkaar misschien niet iedereen zo vaak als dat je zou willen. Ja. Maar dat zijn echt gouden momenten. Ja. Nou. En je maakt het zelf? Ja. Dus dat is het eigenlijk?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 This way All I need is a place to find Mm to you. And your eyes like a laser. Every time cut me deeper. A of mm to me. You're a mystery. A of mm to me. It's so confusing. A of mm to me. You're a mystery. Dreaming. Are you devil or angel? Are you question or answer? For you, I'll break all the rules, and for you, I'll go to the moon, cause you're the one, there's no one else. of moon to me, and I give a bit of moon to you. Are you devil or angel? Are you question or answer? Amanda Lear. ja. En Enigma, give a little mmm to me. And I give a little mmm to you. Geweldig. Lekker verledelijk, hè? En Air hoor Air Force met All I Need hier bij ZVL. Straks over een uh, minuut of tien begint het verzoekplatenprogramma uh, weer hier bij ZVL. En uh, jij kunt uh, jouw muziekkeuze bekendmaken. Plaat je aanvragen via verzoekje op onze website omroepzvl.nl omroepzvl.nl Daar zie je al direct in de balk staan verzoekje met een vraagteken. Daar kun je het formuliertje invullen en we komen natuurlijk tegemoet aan jouw wensen oproepzvl.nl verzoek je en uh, nou ja, doe je best en uh, is een mooie manier om uh, af te rekenen met mijn muziekkeuze, want misschien denk je wel bij jezelf, hé hey Blokhuizen, wat heb je nou, allemaal weer voor een rommel opgezet dat is helemaal mijn smaak niet en jij kunt dus jouw uh, wens hier bekend maken en onze smaak beïnvloeden nou, de komende minuten nog niet, want ik heb deze keuze voor je gemaakt, Casey en de Sunshine Band hier zijn ze met Give It Up kom je er net bij, nog een goedemorgen. Gracie in Sunshine Band. Jawel, natuurlijk aan het einde van deze aflevering... ...van de zondagmorgen van ZWL. Hey, fijn dat je mijn gezelschap hield deze zondag. Alweer de laatste van mei zei ik. Het oh, gaat er weer de zomermaanden in. Moeten hmm. moet er maar weer van genieten, denk ik. Dank je wel voor je gezelschap dus. En ik ben er volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn. En dan heb ik natuurlijk, zoals gebruikelijk... ...heel veel lekkere muziek voor je in de aanbieding. En ook een paar interessante onderwerpen om met je te behandelen. Dus... Tot besluit van de show Abel en neem me mee. Ik wens je nog een hele fijne dag bij ZVL en geniet zo meteen van het verzoekplatenprogramma. Wat mij betreft tot volgende week, zondagmorgen 11 uur. Tot dan.